Boko Haram wil de sharia-wetgeving invoeren in Nigeria. Dat doel willen ze met geweld bereiken. Dit jaar hebben ze het aantal aanslagen flink opgevoerd. Ruim 300 mensen kwamen in 2011 om het leven. Het weer vanmiddag wolkenvelden en zon. Temperatuur ongeveer 8 graden. Vanavond wisselend bewolkt en droog komen de nacht vanuit het westen regen. Op eerste en tweede kerstdag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS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 Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit kerst jingle. Goedemiddag, welkom bij Opium. We zitten hier in Carré. in de, de grote zaal, is het wereldkerstcircus nog in volle gang. Of ik denk, ja, het is, nee, het is geen pauze op het ogenblik, de, de voorstelling die loopt nog. Uh, daar hoorde je net Henk van der Meijden ook over. Uh, dit uur te gast um, Sander Wallis de Vries, die in Woest Water speelt. Uh, dat is een uh, voorstelling van het Rood Theater. De, ja, ja, elk jaar hebben ze dat zo'n beetje, zo'n zo speciale kerst... Uh, traditie. Ja. Ja, ja. De, voor jou ook de eerste keer dat je echt een, een rol speelt. Nou niet helemaal, want ik heb ook in uh, Trot gespeeld, inmiddels alweer tien jaar geleden, een musical, en in Moordwijven van Dick Maas, dus het is wel, het is niet helemaal onbekend, maar ik sta wel voor het eerst in een familievoorstelling. Ja, ja, en hoe voelt dat? Heel fijn. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja, ik vind ja. het heel erg leuk. Okay. Uh, Erik van Meiswinkl, die hoorde u net ook al. Maar ik ga nu langer met je praten hoor. Over uh, Scrooge, Scrooge in, in, in, in Haarlem. Uh, uh, uh, ooit is er een omgekeerde Scrooge ook geweest. Van, dus van, dat je van vrolijke man gierig wordt. Dat was. heeft Rowan Atkinson gedaan. Uh, de Black Adders Christmas Carol. Ja. Die heb ik er nog op YouTube nog eens op nagekeken. Want op YouTube vind je echt gewoon alles. Ik heb ook uh, films uit 1936, uh, de Christmas Carol's gezien, ah. door de eeuwen heen. En uh, ja, dat zijn leuke dingen, ja. En ik zat hem omgekeerd. Het was een hele aardige Scrooge. Ja, die... een verschrikkelijk vriendelijke man. En die werd door geesten bezocht. En die hem zeiden van dat levert niks op. Je kan beter een klootzak worden. Heel goed, ja. ja heb je daar ook inspiratie uh, uit op? Ja, wel een beetje. Ja, ja, die geest, de eerste geest die opkomt, die maakte bijvoorbeeld ook expres niks van. Die gaat heel... Uh, uh, een beetje met zijn handen wapperen. <totstuk> en ik besefte toen heel goed waar dat vandaan kwam opeens. Want die Britten, die, die krijgen dat zo door de strot geduwd, net als wij, het gewone kerstverhaal. Die zijn er helemaal wee van. Tegen de tijd dat ze twaalf zijn, kunnen ze het niet meer zien of horen. Ja. Dus die kunnen alleen nog maar parodieën daarop maken. Dus ik dacht ook dat wij een beetje die kant op zouden gaan met Bruin kuit, Maar dat was helemaal niet zo, want in, in Nederland kent eigenlijk niemand het verhaal goed. Je hebt wel vaag, je hebt de klokken horen luiden. Maar. Ja. Uh, dus wij doen hem helemaal klassiek, met hoge hoeden en, en sneeuw... en alles erop en eraan, en keurig netjes, vier geesten. En niet meer, niet minder. Uh, en dat moet eerst maar eens één een of twee keer en daarna zien we wel weer verder. Ja, dus je gaat op den duur wel een keer een, een satirische versie maken van Scoot. Het lijkt me heerlijk. Want ja. Nou, trouwens, Koefnoen heeft er... Drie, vier jaar geleden, een hele mooie gemaakt. Ja, met, met Gerrit Zalmen. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Ook uit de tafel, Dana Linse. Uh, je gaat een uh, drietal uh, ja, min of meer kerstfilms... Uh, er zit echt, echt, één echte, echte kerstfilm, kerstfilm bij. Ja. Welke, welke zijn er? En waar de sterren bleef stillen staan. Dat is een Vlaamse film. Het is eigenlijk geen kerstfilm, maar een drie koningenfilm. Maar oké, okay, het kerstkind vroeg, komt er ook nee. in voor. Ja. En ja, natuurlijk de nieuwe Sherlock Holmes, want dat is wat je met kerst wil zien. Spektakel en actie. En Dolfje weer, Wolfje. Omdat iedereen naar de bioscoop gaat in de kerstvakantie. Ja, vakantie. Ja, ja. Het zijn ook de dagen dat uh, mensen uh, juist thuis bij de televisie gaan zitten. En, en daar... En dan komt ongetwijfeld Annie weer voorbij. En, uh, Alles is een wonderful life. Vast ja. en zeker Billy één smart. van deze, van deze <laughs> Scrooge-achtige ja. Ja, scrooge ja, films. Ja, ja, ja, ja. Uh, Nightmare Before Christmas. ja Natuurlijk, maar daar hoef je maar de televisie voor aan te zetten. Ik moet toch mensen een beetje naar buiten je moet ze in dat de de bioscoopdonker bioscoop krijgen. Donker ja, krijgen. Ja, of naar het theater. Want jullie, jullie hele kerst uh, valt natuurlijk ontzettend in het water. Uh. Sanne en Erik, of Nou, niet? ik vind het niet zo heel erg ook, nee, hoor. Ja, nee. <laughs> Ik ben heel blij, vooral in de aanloop naar kerst. Dat ik gewoon bezig was. En uh, dan kwam ik buiten en dacht ik, oh ja, het is bijna kerstmis. Maar ik heb het hele... Ik, ja, de ik, aanloop eh, en wat te denken van de uitloop. Want straks is kerst voorbij. Nou, vooruit dan nog... Een, ja, dan slaan nou, we oh, ja, weer oh, ja, alle ja, buien toe. Ja, juist ja, dag kan nog. Maar wij, wij spelen echt de eerste week van januari. Want het is echt ja. voor de kerstvakantie. Ja. En dat is die loze week dat je het echt niet meer weet. En uh, dan, dan ga ik elke dag op de fiets naar mijn werk. Het is heerlijk. Eerlijk. Ja, ja. ja. We praten straks verder. Eerst uh, nu uh, muziek als uh, artistiek leider van de uh, theatergroep Flint. Voelt hij zich voornamelijk theatermaker En deze maand probeert hij een kersthit te scoren. Ondanks zijn hekel aan die feestdagen. Nou, we gaan hem erbij helpen. Hier is Felix Strategie met Kerstmis is Feest. <middels> Tweelichter 2 verlaten bij, een zwart lint in het witte land. Een strooiwagen raast voorbij, zout spat op naar alle kant. Hij wil naar huis, hij wil naar huis. De radio speelt, stille nacht. De radio speelt, so this is Christmas. De radio speelt. Kerstmis is feest. Kerstmis is feest. Hij stopt voor apkaal, diesel, koffie en drop. Een meisje verkleumd van de kou. Me from Poland looking for job.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 Hij knoopt zijn broek dicht, geeft haar wat geld, staart naar haar gezicht terwijl zij telt. Hij wil naar huis, hij wil naar huis. De radio speelt, De hele nacht, De radio speelt, so this is Christmas. De radio speelt Kerstmis is feest Kerstmis is hel Nacht in over het stuur Hij moet naar huis Zij trekt een gehakt staaf uit de muur Zij heeft geen thuis Zij heeft geen thuis De radio speelt Stille nacht De radio speelt Zo, so this is Kerstmis, de radio speelt. Kerstmis is feest. De radio speelt. Kerstmis is feest. Kerstmis is feest, of is het een hel Het is aan u om het zelf in te vullen. Felix, die kom, kom je even naar hier om even een korte toelichting te geven op deze hit-inwording? Of is het inmiddels al een hit geworden? In, in uh, Noord-Korea is het een hit, ja. <laughs> <laughs> daar is dit heel vrolijk. Daar, daar kennen ze ook het, uh, het kees als een, een, een, een behoorlijke hel. Dus, ja, ja, ja, ja. Volgens mij is, daar zijn alle dagen daar hel. Dus dat uh, dus ook komt er goed uit. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar je wilt enerzijds het. Eigenlijk had je het Kerstmis is een hel, had je het willen noemen, toch? In plaats van Kerstmis is ver? Ja, ja. We zaten van de zomer waren we op reis met het grote circus van poëzie, muziek en oude meuk. Met, uh, overigens met Niels Brouwer, uh, eminent gitarist... en Jury de Graaf en allerlei andere muzikanten die langskwamen. Ja. En ik had van zo'n een dichter meegenomen... Uh, Barwijn uh, Rikmanspoel, alias Beer. Dat is een uh, gigantische man. Die runt een, uh, een garagebedrijf... maar maakt ook gedichten, prachtige, <kijkt> uh, schrijnende, schurende gedichten. En uh, we zaten een beetje uh, ja, uh, na een voorstelling te filosoferen. En mijn droom al mijn hele leven... En dat gaat ook nooit lukken. Maar mijn droom is altijd om een keer een hit te scoren. En daar ben, ben ik heel slecht in. Want ik schrijf veel uh, ingewikkelde nummers daarvoor. Ja. Um, en toen, zaten, en toen begon, kwam hij met, met deze tekst. Een meisje met al zwavelstokjes. Of uh, weet ik iets, Een, een, een echte fijn, fijne zielige tekst. Over een uh, man die in zijn vrachtwagen naar huis rijdt. En uh, verlangt naar huis. En onderweg in een motel stopt. En een Pools meisje oppikt. En, uh, nou ja, en dat gaat natuurlijk. Dat loopt ook helemaal fout. Uh, en ja, uh, dat werd toen de gedachte dat daar gaan we er een kersthit van maken. Dus, uh, het is zel... een te gek nummer, maar, maar bestaat de kersthit nog in Nederland? Ja, maar dit is het. Dit is namelijk nou kerst ja, de kersthit. Voor voordat het een hit is, is het al een kersthit. Nou ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Je nee, buildt elk een jaar een nieuwe. nieuwe echt een hit. Het zijn de klassieke hit. Ja, zo'n ding wat, je, wat uh, onvermijdelijk is op de radio. Jopo, ono en. Uh, en ja, de, uh, ja, maar dat gaat dit dus worden de komende 40 jaar. Ja? Ja, Daar ben dan een... ik van overtuigd. Jouw wens wordt vervuld. Ook in Polen, ja. Ook in Polen weet ik niet, maar. Maar je staat nu dit jaar nog net niet in de top 2000. Ik sta in de top 16.000. Ik 16.043 staan we. Nee, maar. Het is heel grappig. Ik heb, ik heb een, een, een, een achternicht uit Australië. Die logeert, die logeert een tijdje bij ons uh, in de Jordan. En ja. zij, heeft, uh, zij, heeft, zij doet media. Ze studeert aan de universiteit. En zij heeft een clipje hierbij gemaakt. Kijk, het, je, wat je ziet is een clip met een vrachtwagenchauffeur met een pet. En, maar ze heeft een, een clipje gemaakt met, uh, met poppetjes. Met walnoten, en En heel... Heel ontroerend. En je luistert helemaal niet naar, niet naar de tekst als je, dat, als, je, als je dat beeld, dat clipje ziet. Maar dat staat dus op, dat moest ik zeggen van ja, een manager, ja, ja. dat staat oh op YouTube. <laughs> en dat is ook voor het eerst in mijn leven dat ik op YouTube <laughs> sta. Dus voor mij is dit, is dit gewoon... Een ook een naam, Vredelijk Strategier, gewoon invieven. Ja, Vredelijk Strategier. strategie met een E. Strategier, maar dan een E ertussen. Of Kerstmis is Feest, daar staat ook nog. En meer informatie over die voorstelling over Tip Rug, die jullie ook nog spelen. Dat is op www.theatergroepvlint.nl Tip Rug, dat is een onbekende, redelijk onbekende Curaçao-entriaanse schrijver. Fantastisch boek. Ja, echt te gek. De Morgen loeit weer aan. Dus daar heb ik een voorstelling over gemaakt en die draait... Zelfs vanavond nog, okay. en et Goed, dankjewel. En, uh, In de rode bioscoop. In de rode het, Na, na het mooiste theater Haarlemmer, van uh, Haarlemmerplein is dat? Ja, je? ja, ja, ja goed. Dankjewel ja. Felix. Ik straks graag nog, nog een nummer. Uh, dan gaan we naar Scrooge. Uh, kerst, is, uh, ja, kerst zonder Dickens is als uh, de kerstman zonder muts. Ja. Voor de mooie bewerking van A Christmas Carol... moet u dit jaar in de Stadsschouwburg van Haarlem zijn. Erik van Muiswinkel die speelt daar de verbitterde vrek Scrooge... die in de kerstnacht met zijn onhebbelijke gedrag wordt geconfronteerd... en tot inkeer komt. Uh, had jij iets met het verhaal ook al? Want, want uh, uh, jij zegt, het, is, het, is niet, het heeft niet de klassieke status zoals het die in Engeland heeft. Maar, maar... Ja, bij, bij, bij de oude generaties wel hoor, denk mm -hmm. ik. Want het is ook heel veel bewerkt en ingekort. Uh, ik had dat niet zo erg. Ik, ik had ook de klok wel horen luiden in de vetter. Ik wist al ongeveer waar het over ging. Maar ik, ik dacht, dat het is erg sentimenteel. Nou, dat is het ook. Mm. Het is eigenlijk een, een, een verhaal wat volstrekt niet meer van deze tijd is. Maar, zeker als je Dickens dan nog eens een keer erop naleest. ja, die man kon zo onvoorstelbaar goed schrijven. Ja. En eh, dan blijkt ook dat je gewend bent geraakt aan, aan eh, afkortingen, inkortingen aan, aan ja, op maat gesneden... voor ons sentimentele smaakje. En bij hem is dat allemaal... er zit ook heel veel nare humor in. Die, die Scrooge maakt de eerste hoofdstuk... een aantal hele vervelende grapjes. Daar begin je er zin in te krijgen. Ja. En jij dacht juist, die, die grappen, daar, daar kan ik misschien... Daar kan wel ik wat los. mee, natuurlijk, ja. ja. Maar ook die, die, die genade die hij dus ontvangt... uiteindelijk door die geesten. Het is, het is psychologisch volkomen onverantwoord... Uh, idioot verhaal... wat zou in de Bijbel thuis zou kunnen horen. Ja. Een man ziet het licht uh, en is opeens heel aardig. Ja. <laughs> maar dat werkt dus heel erg goed in het theater. Als je een verhaal zo vertelt met z'n allen... dat kan nog steeds blijkbaar. Ja, maar dat ben ik wel een beetje door verrast. Zeker deze, deze tijd van het jaar, want dat hoort, hoort men natuurlijk graag... Ja. dat je ja, tot inkeer komt. Dat het allemaal weer goed komt, maar dan zo dik erbovenop dat ja. het weer leuk is. Maar ik denk dat als je dit in februari zou spelen, dat het dan niet werkt. Nee, 8 januari is ook denk ik wel de uiterste houdbaarheidsdatum <laughs> hiervan. Ja. Nou. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, um, ja, het verhaal gaat dus over die man die tot inkeer komt. Uh, uh, uh, Ebenezer Scrooge, ja, en, alleen voornaam en, al Ebenezer. Een soort belastingkantoortje. Euh, ja, een soort wisselkantoor, een soort belastingkantoortje, ja. En een klerk daarbij. En samen werken ze daar. En ja, de, de man is van binnen versteend. Maar het blijkt in het hele verhaal... dat, dat is natuurlijk een oeroude literaire techniek... met terugblikken die hij van die geesten krijgt... Ziet hij, zie je met hem wat hij allemaal fout heeft gedaan in mm -hmm. het verleden. En uh, hoe hij zijn mooie vriendin is verloren... en hoe hij zijn familie is kwijtgeraakt. En Dat zit dus diep binnenin hem. Uiteraard nog steeds een smeulende kern van een echt mens... Ja. En die, wordt, die worden eruit, ge ja. eruit gehaald. Dus heeft dit een klassieke status inmiddels hier? Uh, uh, Sanne, Ken je, jij kent het verhaal wel? Ja, nou even. nog net. Ik herinner me inderdaad dat het dan vroeger op tv kwam. En dat mijn ouders zeiden, oh, Scrooge, dat is het echte kerst. En dan keek ik. Maar ik kan ja. me er niet heel veel meer van herinneren. Nee. Nee. Wonderlijk, vind ik overigens. Ja? Sorry. Wat ja, ja, ja. dat, er zit dus vrijwel niks christelijks in. Terwijl hij schreef dat in 1843... Dan zou je denken, nou, toen was dat helemaal heel Europa nog gebukt onder de kerk. Maar het is een heel heidens verhaal ja. eigenlijk. Ja, ja. Uh, Felix, ja, jij, uh, ben jij bekend met het verhaal van Scrooge? Nou, ik, ik, als ik, ik, uh, letterlijk ken ik het niet. Ik, ik ken de, de geschiedenis van de, van de man van steen of de man van ijzer. Die, die, uh, die ja. er een, een, een beetje à la draai Grosje open, denk ik. Ook. Een boef die zich verrijkt. Maar goed, het doet mij altijd een beetje denken aan dat andere prachtige verhaal met dat uh, hondje, dat circus, uh, god weet het nou, um, hondje van Dirkie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Alleen op de wereld. Ja, alleen op de wereld. Oh, ja, ja, ja. Kom, dat heb ik vroeger ja. aan mijn dochter voorgelezen. Daar, ja. daar, ja. daar zat ik ja, zelf dat bij te janken. Kan je niet Zo. droog houden? Je nee, kan nee, het nee, niet nee. Droog. Daarna kun jij keer rollen in de Ja, natuurlijk, maar, maar ik denk het is een heidens verhaal. Maar wel met een christelijke moraal, natuurlijk. Die, Komt die tot één die keer. Manier. Ja, misschien nee. wel. Ja. Als je het krijgt, zou je het ja. niet meer doen. Maar het is opvallend dat de christelijke symbolen en personen er dus niet in voorkomen. Want die geesten, dat mocht natuurlijk helemaal niet van de kerk. Dat is natuurlijk heel spiens. Ja, En dat ja, ik, ja. Ja. Het is voor jou, uh, we hadden het voor de, voor drie uur over. Voor de eerste keer dat je echt dat je echt acteert. Dus, uh, ja, ik heb ook. Uh, je moet ineens samen... hele nieuwe laadjes opentrekken. Ja, ik heb op, op, op film uh, of tv dan wel ja. eens, maar dat is ook altijd ja, typ, meer typeren. En, uh... In bijrolletjes. Maar nu, nu moeten al die laden open. En de hele avond sta ik op de planken. Dus ik moet wel uh, die man geloofwaardig weten te maken. Mm -hmm. En uh, ja, daar doe ik mijn uiterste best voor. Dat is uh, heel erg vermoeiend, merk ik. Ja, mm -hmm. dan kan ik me voorstellen dat het tweede deel van de voorstelling. als, als jij een uh, uh, beetje ja, vrolijk bent. Ja, als wakker ja. Dat gaat je volgens mij veel makkelijker af ja. dan dat. Brommerig van, van, nou, van Terwijl je van dat leerde. toch ook in je hebt, Erik, dat Brommerig. <laughs> nee, no, Jazeker, nee, nee, nee. Ja. Maar het, allereer, het eerste stukje gaat me heel goed af. En het laatste stuk ook wel. omslag dan? Maar de omslag is, is heel moeilijk. Mm. En wat het allermoeilijkste is, is aanwezig zijn bij alle andere scènes. Die ik namelijk, ik ben er niet, maar ik zie het. En dan meeleven met die scènes. Maar, maar niet mogen ingrijpen. Mm. Niet even tempo kunnen maken of vertragen of een grap. Ik mag niks, ik sta er alleen maar bij. En dat... Dat is vermoeiend. Ja. Uh, ik stel voor dat we even geluisteren naar de uh, reactie van uh, mensen die bij de voorstelling waren donderdag. Oh. Uh, wat publieksreacties. reacties. Ja, gaan, we gaan maar zien. even hiervoor zitten. Ja. Komen ze. Gezellige voorstelling, dus echt een familievoorstelling, goed begin van de kerst. Heerlijke avond naar de kerst toe, prachtig de verhalen heen gevolgd en hele mooie typetjes. Ik vond het een uh, ja, geweldig stuk, mooi klassiek verhaal en heel goed gespeeld. Ik vond het wel leuk dat ze sneeuwvlokjes op, uh, op de schouders hadden gedaan, dat die dan wegwaaiden als ze zo uh, liepen. Ik vond het zeker leuk hoe ze met hem decorstukken gedaan hebben. Hoe je met heel weinig toch een heel mooi verhaal van kan maken. Nou, het ging prachtig in elkaar over en de uh, acteurs namen dus die decorstukken mee. En dat vond ik echt een goede oplossing om het uh, snel door te laten lopen. Geweldig. Ja, mijn man die zingt in de koor. Het spel was geweldig. Erik is natuurlijk sowieso hè, heel goed. Zoals hij Scrooge neerzette, dat is uh, in mijn beeld ook, nou ja, dat is Scrooge en uh, dat had hij uh, in mijn optiek had hij dat echt meteen te pakken. Ik vind eerlijk van mij heel leuk. En heel leuk dat uh, hij ook erin speelt, want hij is ook een hele goede grappenmaker. Het leek alsof ze uh, de later stukken alsof het laatste stuk alsof dat beter op elkaar ingespeeld was of zo. Zo, zo voelt het uh, een beetje, een beetje. Maar ik, ik, ik had wel meteen ook wat ik al zei vanaf het begin ook bij uh, bij Scrooge. Nou, dat is voor Scoots. Het is, is Leger des Heils. Ja, het ja. is Leger des Heils. Die staat voor de deur met natuurlijk de, de traditionele kerstpot. Ja, nou. Maar ook met echt een beentje, Waardoor het echt een ongelooflijke kerstsfeer krijgt... ook al als je aankomt lopen daar. Ja, dat schijnt zo. Ik, ik ben dan in de, in, de, in de kleedkamer, maar het is heel sfeervol, ja. ja. En, en binnen ook met, met uh, figuranten die, die uh, in de zaal ronddoen. Ja, ja, er echt, ja. En er is echt werk van gemaakt. Violen en, uh, ja, zeker. Kastanjes worden er verkocht. Ja, het zou zo mooi zijn. Vorig jaar lag er gewoon een pak sneeuw om deze tijd. En dat, dat, is, dat lopen we mis. Dat, dat was is, uh, productioneel niet haalbaar. Nee, dat was productioneel niet te doen. <laughs> nee, nee, nee. nee. Hey, uh, maar uh, Bruun Kuyt is de regisseur. Hij heeft het eerder gedaan. <hums> dat, is heel, dat is heel apart. Uh, daar kwam het idee zelfs van aan. heeft er twee achter elkaar gemaakt. De 92 en 93 in Bellevue. In Amsterdam, ja. met, uh, met Koen van Vrijberg de Koning. die uh, Zetten. Echt uh, een vervaarlijke man. Ik gebruik zijn bakkenbaan. Oh geheel, die zijn bewaard in een kistje Ach. al die tijd. En het, ik heb precies dezelfde bakkenbaan. Zijn vrouw is ook geweest te kijken. Wie vind ik van Groningen? En uh, die moet ik daar nog over spreken. Maar die, die, die ik had een soort déjà vu ook. En, um, uh, Brun heeft het twee keer gedaan en heeft het ook in zijn eentje gespeeld. Mm. Uh, een uur en drie kwartier lang in zijn stomme eentje al die figuren gedaan. Dat heb ik allemaal gemist. Rob van Rijn heeft het in Haarland ja, gespeeld, ja, zonder ja, woorden, in ja, zijn ja. eentje. De en Brun kreeg nu de kans... Uh, met volle bepakking. Dus met een mannenkoor van 30 man. Met een band van vier man. Met zes professionals. En 15 amateurs. Ja. Ja, dus heel Haarlem doet eraan mee. En ja, dat was voor Brun een soort cadeau. Ja. Hoe, hoe is dat overigens om met amateurs te spelen? Want dat is, of voel je je ook nog een amateur wat, wat theater maken betreft? Ja, nou nee. Ja, nee dat, dat weer niet. Zeker niet als het op cabaret gaat. maar nee, die, Veel van die mensen spelen 20, 30, 40 jaar toneel. En ik deed het voor het eerst. Dus wat dat betreft heb ik mij niets uh, aangematigd. Als je dat zo dus niet kan zeggen. Maar uh, je, in timing verschillen ze allemaal enorm. Dus, uh, maar ik heb het met ze allemaal apart gerepeteerd en doorgenomen. En dat maakt het alleen maar erg uh, leuk en spannend. Ja, De reactie van een van de mensen die ik had gesproken... die zei van het wordt, in het tweede deel wordt het beter. Uh, ervaar je dat ook zo dat dan de vaart er meer in komt? Of is dat nog een kwestie van try-out en is het nu... Uh, een ja, ik denk de dat dat is wat blijft hangen. En het tweede deel is iets vrolijker en toegankelijker. Ja. En dat blijft dan hangen na afloop. Ik denk dat dat het is. Want het allereerste kwartiertje van de voorstelling... vind ik zelf misschien wel het beste. Dus ik weet niet precies hoe die verhoudingen liggen. Hoe dat nee. publiek. Ik moet zelf nog wat meer publiek gaan spreken. Dan hoor ik het wel. Ja. Ben jij hiermee een andere weg ingeslagen? Wordt dit het vervolg? Uh, meer Nee, theavel, nee. Of? ik heb een eigen soloprogramma op, op poten. En uh, ah. daarmee heb ik eigenlijk voor mezelf nu voor het eerst bewezen dat ik dat eventueel kan gaan doen. Dus daar wil ik er zeker nog twee van maken. Ja. Alleen, ik zal met iets meer vertrouwen, als ze me nu bellen voor een rol... Ja. zal ik met iets meer vertrouwen zeggen, nou, dat, dat ga ik proberen. Ja. Dat wel. Ja. Goed, je zei al tot uh, 8 januari te zien, in, alleen in de Haarlemse Schouwburg. Ja, Haarlemse Schouwburg. Prachtige ja. sfeer daar. Er zijn alleen nog kaarten voor de voorstelling in januari. Dus tot en met eind december is het vol. En vanaf 17 januari, dan hervat jij je solo voorstelling 4861. In stadskanaal komt daar <laughs> al een heen. Geert Thijs. Je hebt er, nu, je hebt er ja. nu al zin in orde. Ja. Uh, goed. Uh, dan uh, gaan wij een bumper laten horen. Even, dat u weet waar het u naar luistert. Het is opium. Ja, zo is het. En dan gaan we naar de... <laughs> volgens mij naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Mijn naam is Simon van der Geest. Ik ben een kinderboekenschrijver. Kinderboekenschrijver, ja. Winnaar ook van de Gouden Griffel dit jaar... voor zijn boek Disses. Acteur ook en nu ook librettist, Dus uh, tekstschrijver bij een opera. Van het Zwanemeer bij Holland Opera. Toen mijn eerste instantie werd gevraagd of ik daar iets in zag... toen ben ik uh, het verhaal gaan lezen. En ik vond het eigenlijk, een, ja, eerlijk gezegd, een beetje mager als verhaal. Kijk, voor een ballet is het, is het perfect. Maar om daar een hele voorstelling uit te halen... ja, daar was het gewoon te kort voor of te, te eenvoudig... Dus ik heb gezocht naar van wat kan je er nou nog meer mee. En toen kwam ik op andere sprookjes met zwanen. Dus de wilde zwanen van, uh, van, van Grimm en van Andersen. En uh, die vond ik heel goed zich daarvoor lenen. En verder heb ik nog een klein snufje assenpoester. Ja, snufje assenpoester, dat lijkt wel een kerstmenu. Nou, het is ook wel een productie die het deze dagen juist heel goed doet. Kerstelementen genoeg. Het begint met een kerstdiner, met een soort gezelligheid. Die wordt doorbroken. Uh, en waar dat hele avontuur zich uh, uit ontvouwt. Verder is het natuurlijk, het is in een vrij winters landschap uh, gevat. Dus dat Zwanemeer, het is in het Sprookje geloof ik gewoon een meer. Maar bij ons is het bevroren. Ja, en bij Sprookje is het natuurlijk altijd uh, leuk om te weten of het nog goed afloopt ook. Dan moet u maar gaan kijken naar het Zwanenmeer. Dat kan in Amersfoort in de virusmederij tot 7 januari. Kijk op hollandopera.nl. En er zijn ook behoorlijk wat voorstellingen uitverkocht. Ook daar, niet alleen in Haarlem. Ter zake de virtuele vitrine. Wat wil Simon van de Geest ons laten zien? Voor de virtuele vitrine heb ik mijn eerste schrijfschriftje voorgedragen. Het is een, uh, ja, een beetje een oud, rommelig uh, schoolschriftje... waar ik uh, mijn eerste observaties in heb uh, opgeschreven. En, en dingen die me opvielen, die ik tegenkwam, uh, dingen heb ingeplakt. Soms gewoon dingen uit advertenties. Uh, wat kwam net tegen? Aanbevolen vers Tessels zuiglam. Nou, dat klinkt wel lekker. Er zit een uh, postbank envelop in waar ik ooit mijn neus in heb gesnoten, waar ik dan een gedicht over had geschreven. Er zit een plukje haar in van het een of het ander. Er zitten uh, krantenberichtjes in. Nou, ze zitten van alles en nog wat in. En als ik daar ook de, als ik daar naar terugkijk, denk ik, ja, dat is wel een soort het, het zaadje van mijn schrijverschap. Hier begon het allemaal met uh, uh, waarin ik als een kunstenaar naar de wereld ben gaan kijken en. Uh, uh, dat heb geprobeerd te vatten in, in veelal woorden. Als je het echt uh, in beeld wil zien... dan moet je maar kijken naar de site van uh, Opium. Ja, de is is afro.opium.nl. Maar u kunt ook kijken op onze Facebookpagina en op YouTube. Zoek dan op Hans bij de Afro. En de boeken van uh, Simon van de Geest... die uh, zijn uitgekomen bij uitgeverij Querido. Uh, hier aan tafel nog steeds uh, Sanne Wallis de Vries. Met haar ga ik straks praten over woestwater. Erik van Muiswinkel, Scrooge, daar hebben we het net over gehad. Uh, Dana Linse films daarover ook straks meer... Heb je nog een cultuurtip? Uh, Dana, heb je... Uh, uh, Dana. Ja, maak niet. Ik word wel vaak. Dana. Sanne, ja. <laughs> Donne, Dana. Ja, ik heb uh, de cd Land gekregen van uh, Frederik Spiecht. En daar ben ik zo van uh, onder de indruk... dat ik haar theatertour heel graag wil aanraden. Uh, die begint echter pas op 26 januari, zie ik hier staan... Maar dat uh, schijnt te mogen dat ik dan toch die als tip mag geven. Ik vind, ik vind, uh, ja. haar niet alleen, ik vind die cd uh, geweldig. En ik, uh, Frederik kennende, wat ik niet heel goed doe... maar uh, haar publieke persoon kennende... Mm -hmm. denk ik dat je een hele mooie avond gaat hebben. Ja, is het? theatervoorstelling is in feite de cd maar dan op het, op het podium? Ik neem aan van wel, ja. De Theatertour van Land heet het. Okay. Dus, uh, ja. En het is een heel, met een enorme Amerikaanse sound... maar ook heel erg Frederik en heel... Ik weet niet, ik, vind het, uh, ik hoorde er vandaag bij Spijkers met koppen zingen... en toen dacht ik, het mooie daaraan is dat zij heel aards, maar ook heel hemels... Uh, mm. ze, ze heeft iets heel dubbels wat, ik, wat heel erg goed tot uiting komt, vind ik, op deze cd. Okay. Dus ik neem aan dat de Tour dat ook uh, ja, belooft. Ja, Land heet de Tour en de cd heet dus ook zo, ja. van Frederik Spiecht. Dana, Dana Lindsay, uh, ik kan alleen maar voorpret de, delen, want ik ga nu ook eens zo'n echte traditie doen. Geen kerstcircus, maar ik ga naar de Gijsbrecht. Ah, ah. En dat vind ik zo, zo fantastisch dat het me dat eindelijk is gelukt... om uit de bioscoop weer het theater in te gaan, dat ik meteen tegen iedereen zeg... ga ook, maar volgens mij moet je dan heel snel kaartjes reserveren. Maar speelt het eenmalig of niet? Uh, Nee, nee, nee het, is wel een, het is wel een serie en het, ja. volgens mij gaat het zelfs ook nog reizen... vanaf 1 januari, oh. het toneel speelt. Het toneel speelt en dan, ja. De regie ja. van uh, Jaap Spijkers. Ja. Is de, ja. Oh, ja. Eerlijk, jij een tip ieder voor mij? Is een... Ja, ik heb laatst zeven dagen gedaan over een boekje van 120 bladzijden. Maar dat is dan ook een boekje, dat blijft je dan ook je leven bij. Dat is um, um, Sense of an Ending van Julian Barnes. Hm? En uh, het is afgezaagd, want hij heeft de Boeken Prize gewonnen en iedereen heeft het erover. Maar ga dat dan nou gewoon lezen en, en Opium. dan uh, heb je mooi tijd.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 In Roosendaal is gisteravond een bankgebouw ontruimd... nadat een ontevreden klant een verdacht pakketje had achtergelaten. De man van 25 had met bankmedewerkers ruzie gemaakt over een lening. Kort nadat hij was weggegaan werd het pakketje ontdekt. Na onderzoek van bomverkenners bleek dat er geen explosief in zat. De man uit Roosendaal is aangehouden. In Rusland hebben in verschillende steden... tienduizenden mensen gedemonstreerd voor eerlijke verkiezingen. Ze eisen dat er een onderzoek komt naar fraude bij de parlementsverkiezingen. In Moskou was de sfeer bij de demonstratie gemoedelijk. Mensen droegen witte ballonnen en luisterden naar toespraken. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een feed op de Ringweg Amsterdam, de A10 zuid richting Amersfoort. Daar staat is gesloten en af het rij nog twee kilometer. Dus hond aangereden, maar inmiddels zijn wel allerlei sokken weer open. Dit is opium. We ja, zijn terug in carré, waar inmiddels het uh, wat drukker is geworden in de Amstel-foyer. Omdat er een, uh, ik denk er een pauze aan de gang is uh, in het uh, kerstzikkers. Of misschien dat mensen zich verzamelen voor de volgende voorstelling. Want er zijn er wel drie vandaag. Straks uh, eens de Vries over woestwater. De Theatervoorstelling Eerst nu de wekelijkse recensie. Okay.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 Wil je beginnen met Sherlock Holmes? Is dat het leukste? Ik wil graag beginnen met Sherlock Holmes. Want ik was eigenlijk vorig jaar, of wanneer was het, enorm teleurgesteld... toen die eerste Sherlock Holmes-verfilming eruit kwam... dat wel toch alle uh, papieren goed waren. Regisseur Guy Ritchie, Robert Downey Jr. en Jude Law. Dat, dat zou een dream team moeten zijn, maar ik vond het eigenlijk een beetje een soort flauw mm -hmm. verhaal. Maar goed... Ik ging naar de persvoorstelling van de, van de nieuwe Sherlock Holmes film. En zoals het de laatste tijd wel vaker gaat met die vervolgfilms. Er hoeft niets meer te worden uitgelegd. Je kent de personages. Het verhaal doet er ook niets meer toe. Dus <lacht> laat, uh, laat de lol maar beginnen. Natuurlijk zit er wel iets van een verhaal in. Sherlock ja, Holmes die, uh, toch wel. <lacht> is... Uh, heeft in zijn uh, wonderbaarlijke brein. Uh, is hij uh, professor Moriarty. de grote tegenstander Moriarty. van Holmes. Uh, op het uh, spoor gekomen. Maar eigenlijk is de film is één, is één groot soort kermisattractie. van vechtpartijen. die je drie keer te zien krijgt. Omdat Holmes die is zo geniaal. dat hij al uit de verte ziet aankomen. wat er gebeurt. Dan zien wij dat alvast. Dan maakt hij een strategie. hoe hij erop gaat reageren. Dat zien we alvast. En dan zien we het gewoon nog een keer. vanuit een andere hoek. Oh, dat ook, hoe dat die, vult wel even, zeg. Uh, ja, maar juist. Door de, door, de, door de snelheid en door de speelsheid waarmee dat allemaal is gedaan, heb je ja je hebt echt het voel dat je naar, naar kermisattracties zit te kijken. Het gaat maar, het gaat maar door. Ja. En wat er, heel, wat er ook heel geestig aan is, wat in die vorige film er al een beetje in zat... is natuurlijk dat eigenlijk Holmes en Watson zijn gewoon een getrouwd stel. Mm. En weliswaar gaat Watson nu trouwen aan het begin van deze film. Maar Holmes krijgt het voor elkaar om hem uh, nee, eerst dronken te voeren voor zijn bruiloft... en dan direct na zijn bruiloft te ontvoeren... en zijn vrouw ergens van een spoorwegbrug af te gooien in het water... Oh. en met zijn oh, ja. voer Mycroft mee te sturen. En dan kan gewoon dit, dit detective-echtpaar kan door Europa waar allerlei oorlogen worden voorbereid en uh, schurken aan de hand zijn, kunnen ze een keet, keet trappen. Ja, en dat is dus heel erg erotisch maken. is het dus wel, begrijp ik. Dat dus wel eigenlijk hoe het in hele ouderwetse films ook altijd was dat de seksualiteit er een beetje ondergestoken is. Ik vind wel dat Holmes nu gewoon uit de kast moet komen, want het is wel ja. mooi geweest daar een beetje die spielerij. Nu uh, deel 3 uh, voor het Eggy, want dan wordt het echt camp. Maar ik vind het een, als je dan in de kerstvakantie zo'n spektakelfilm wil zien, dan is dit. Echt mijn aanrader. Sherlock Holmes. Zijn wij liefhebber van dat genre? Uh, nou, Sanna vooral van de, de acteur Robert Downey Jr. Ja, weet ik wel, ja. uh, smakelijk, ja. zeg maar. smakelijk. Ja, ik heb vroeger die verhalen ook wel gelezen. Ja. Het zat toch wel behoorlijk goed in elkaar. Hoor. Ja, en die kon was ook nog een kriket. Ja. En op nu mij. doet, uh, hoe heet ze, Numi Rapachi? Ja, die we? speelt een zigeuner, zigeuner uh, Hoe gaat haar dat af? Want zij was zo helemaal de, de verpersoonlijking oh, van... Oh, dat van was Lysander, hè? Vooruit Lise... Nou, ik, Salander. Het, Salander. Gaat, het gaat goed, want je herkent er eerst niet. Je denkt, hé, hey, er ja, ja. is iets in dit gezicht wat ik herken. Maar ze hmm. is natuurlijk helemaal ja, ja. met toetassenbellen en omslagdoeken en oorbellen. Uh, vergezien ja, ja, ja. Maar uh, ja, je ze speelt in de millennium uh, een, Ja, de theologie. millennium theologie. Ja. Ja, ja. Uh, dan de volgende film waar je het over wou hebben. Dus na deze Game of Shadows van de, uh, Sherlock Holmes van Guy Ritchie. Uh, en waar de sterren bleef stil te staan. Ja, dat is dus dat een, echt kerst, een echte, echte wow. kerstfilm. Gebaseerd op een, uh, een uh, volkstoneelstuk van Felix Timmermans. Wat al uh, denk ik bijna 100 jaar oud is. En wat echt geschreven is dat dat door de bakker en de slager... en iedereen in het dorp gespeeld kan Een beetje zoals we in Haarlem ja, Nou, ik, ik denk nog wel nog ietsje dichter bij... Uh, bij Echt volkstoneel, ja. aardbru, iets van outsider, uh, outsider kunst zit daar wel in. Mm. En dat is een, um, een Belgische debutant, Gus van den Bergen... die uh, zeer tegen de wens van zijn leraren op de filmacademie... besloot dat hij dit wilde uh, gaan maken, deze film... met acteurs van een theatergezelschap die allemaal een geestelijke beperking hebben. Dus de, de drie koningen, de drie uh, schobbejakken liedjes gaan zingen en een beetje ja. down-and-out zijn... Down. worden gespeeld door, ja, door uh, acteurs met het syndroom van down. En, maar het zijn wel professionele acteurs en dat heeft, geeft een hele bijzondere ervaring. Want je hebt niet het gevoel dat je naar een soort exploitatie zit te kijken... wat heel hmm. snel kan, maar deze mensen die doen echt iets en dat zie je ook. En tegelijkertijd geeft het, wat de, hoe de regisseur dat ook omschrijft... een soort aardsheid mee, die heel mooi past natuurlijk bij... Het verhaal en het contrast met ja, maar dat kind. We, we, we hebben daar geluid van. We hebben het geluid van de trailer. Dus het filmpje voor een film. Even kijken, luisteren. Luisteren. Hier. Kijk, het is dicht. Ik heb honger. Ik zag ik niet. Ik ben zo content. Waarom bedenken ik denk dat eeuwigheid is? Um, eeuwigheid. Hallo. Hier ken je geen eeders? Kies Ja. Is hij jullie? Drie koningen. Oh, aan, Wie zijn jullie, drie koningen. Ja. Dus het is, is, is het goed verstaan maar? Hoor... Het is ondertiteld. Oh. Nee, het is ook heel goed verstaanbaar. En eigenlijk zijn de dialogen teruggebracht tot een soort uh, kernwoorden. Maar wat je hier natuurlijk hoort met die accordeon, het is, heel, het is melancholisch. En het is in de melancholie heeft het ook wel een soort hele lieve, vertederende humor. En um, dat past zo goed bij zo'n verhaal. Want als we het dan eerder hadden over hoe ga je met die tradities ja. om... en dat soort verhalen en ja. hoe draai je ze een beetje om... het geeft wel een, een nieuwe kijk op, op zo'n klassiek verhaal. Okay. Maar waar gaat het eigenlijk over? Misschien wel over aardsheid en verhevenheid. En dat licht en die sterren die ze daar dan uh, boven zien staan. Goed, Gust van den Berg is de regisseur. En waar de sterren bleef stille staan. Dan, ja, Dolfje wolfje dat is Dof, ja, ja is wel even uit natuurlijk, maar dat is wel denk ik de film waar ouders met jonge kinderen deze kerstvakantie uh, met een gerust hart naar toe kunnen gaan. Ik weet niet, er zijn inmiddels meer dan tien uh, boeken van Paul van Loon over Dolfje Weerwolfje Verschenen. het is ook in het theater geweest. Um, dus dat is, dat is een soort fenomeen met broodtrommeltjes en rugzakjes en het hele gedoe. Mm -hmm. En dat is heel prettig, want dat eigen is, is, dat is ja. onze eigen ja. Harry Potter. Ja, inderdaad. Maar het is, het is minder gelaagd, het is minder duidelijk. Het is wel echt voor de, voor de jonge dolgroep maar het is heel plezierig om te zien hoe dan dat kleine jongetje met zijn geruite pyjamaatje in een soort blond... Wolfje ver verandert. Ja. Haartjes op zijn, op, zijn, op zijn handjes. En ja, hij heeft een woeste natuur en dat moet eruit als de maan vol wordt. Ja, we hebben daar ook een stukje van. Even even luisteren. Ieder mens heeft een wolf in zich. Maar bij sommige gelukkigen, bij volle maan, komt de wolf echt naar buiten. Ja, de stem van... De stem van de voice-over, die klinkt altijd zo... Maar de stem van Dolfje is een heel klein... Dolfje is een heel klein, wit, fragiel, ietepetieterig jongetje... die dan toch op een gegeven moment... Ja, dat komt naar buiten. Dus hmm. dan moet hij bij de buurvrouw natuurlijk een kipje uit het kippenhok verschalken. En dan heeft hij zo nog wat, wat veertjes. Of dan, dan, dan is er nog zo'n klein bloeddruppeltje te bespeuren. Dus het is werkelijk het meest schattige, schattige jongetje die godzijdank dank in een hele vreemde familie woont. Met een vader met een, bij voorkeur een theemuts op zijn hoofd. Dus hij valt daar eigenlijk niet bijzonder op als wolfje. Maar daar gaat het over. Ja, wat is het, als, wat, het verhaal is natuurlijk gewoon een jongetje wat anders is. En wat heel erg anders mag zijn. Dus het is ook een hele erg hartverwarmende boodschap. Het ja, zou wel eens voor Gerard Reven geweest zijn. Zo'n ja, zo, klein wolfje. Zo'n klein wolfje, absoluut. Maar ja, goed. Had hij wel pak van geluk? Die, die dubbele lading zit er voor deze kindertjes niet in. Nee, niet met de wolfje. Zelfs niet voor is het griezelig ook voor, voor kinderen? Of nee, ja? het is eigenlijk ook niet griezelig, nee. maar het is meer spannend, want het gaat natuurlijk over 's nachts het raam uitsluipen en dat soort dingen. Ja, en dat, dat, is, dat is veel enger dan uiteindelijk. En het is natuurlijk leuk, want als, een, als wolf kan je enorm hard rennen op handen en voeten, opeens enorme sprongen maken. Dat is mooi maar, gedaan. Maar, maar zelfs Ik die special effects, met... die, zijn heel, ja, die hebben ook wel iets heel logisch. Ja, en heel logisch. Die maken ja. ja. elkaar over. Ja. Ja. Ja. Je hebt hem gezien? Ja, met, je met je mijn dochter. Je vindt het ook een aanrader. Dat is mooi. Ja, ja, ja, mijn die, dochter zei, die kwam die... thuis en toen vroeg haar vader... Uh, en zei ze, mama heeft er zitten huilen. Zei zitten... <tie> Dat was ook en... zo. <laughs> Hartverwarmend inderdaad. Okay. Ja. Dolfje Weerwolfje. Alle drie de films zijn momenteel in de bioscopen te zien. Uh, Dana, dankjewel en graag tot de, tot de volgende keer. Felix Stadagier, Die zit met zijn muzikanten Juri de Graaf en Niels Brouwer weer klaar... voor het volgende nummer. Ach, ook weer zo'n mooi kerstachtig nummer. Het Jongetje met de zwavelstokjes. Loopt er langs de straten, een arme bedel knaap in het rond, Al de wegen zijn verlaten, niemand waagt zich buiten, zelfs geen hond. Koude sneeuw drinkt door zijn lekke klompen en zijn lege maag die vraagt om brood. En de gira wind snijdt door zijn lompen, grote tranen flonkeren in zijn oog. Stille nacht, heilige nacht, richt hij zich smeekend ten hemel en vraagt aan u. God, laat me nu het met de bij u. uitgeput van het lijden. Valt hij op een stoep ter neer. En hij hoort hoe kinders blijden. Binnen een kerstlied zingen voor de Heer. Zijn bevroren handjes vroom gevouwen. Slaapt hij in en God verhoort hem daar. Als we's morgens vroeg het lijkjaan schouwen, viert hij het kerstfeest met de Engelsgaard. Stille nacht, heilige nacht, gloria in Excelsius een klein, een zal vol festijn, eeuwig hier boven bij het kerstkindje zijn. Nou, dat zelf niet droog, ik ben strategieer met het, de jonge, het jongetje met de, de zwavelstokjes. Over, over Klok en Kleepel gesproken net, waar we het met Scrooge over hadden. Ik dacht vroeger altijd dat dat meisje met de zwavelstokjes... dat hij bij Scrooge buiten stond en dat hij dan niet opendeed. Ja, en dat hij dan niet opendeed. Ja, precies. Maar <laughs> dat, dat is niet zo. Eigenlijk is dat heel goed. Een, go een goede combinatie. Zou kunnen, zou kunnen. Eigenlijk wilde cabaretier eh, Sanne Wallis de Vries een jaartje niks doen... maar een uh, telefoontje zorgde ervoor dat ze deze kerst op het toneel staat... en dan ook nog als actrice. Ze speelt in de nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater. Na de succesvolle voorstellingen Lang en Gelukkig Snorro en Moord in de kerstal komt het uh, gezelschap uit Rotterdam met woest water over een uh, jongen die een avontuurlijke zeereis meemaakt. Kun je zo moeilijk nee zeggen? Hoe, hoe werkt dat? <tiedacht> Uh, nou, ik had me vooral voorgenomen om niet weer een solo-programma te maken. En uh, toen kwam deze vraag. En dat vond ik, uh, daar werd ik eigenlijk meteen zo blij van. Dat ik... Uh, oh, wintercircus begint. Dankjewel, Sanne. Dat, uh, <lacht> ja. <lacht> maar ik hoefde eigenlijk niet zo heel lang naar. Ik heb nog wel een lijst met voor's en tegens gemaakt. En hoe ho lang gaat die bel klinken? Nou, die gaat totdat al die mensen die, die, die hier nu nog staan... Tot ze in de grote zaal nou, maar gauw zitten. Gauw maar binnen dan. Ja. Maar, um, ja, dat gaan wij intussen nog even vertellen als we volgend jaar. Uh, ja, een soort als. Als er reclame is. Ja, straks, Erik. Ja. Dus. de uh... bel. Ja, de bellen <laughs> Nou. Zo, ja, ik weet eigenlijk niet meer waar ik mee. gebleven was, maar ik... Het uh... lijstje voor, het lijst voor en, en tegen en, en het lijstje uh... werd waarschijnlijk... Van het tegens werd steeds korter. Of... Ja, ik, de, de, de, wat ik vooral heel uitnodigend vond, was om met een groep te werken. En um, ja, het is ook als je... Ik ken de, de traditie van het Rood Theater, Dus elk jaar een familievoorstelling maken rond kerst... kende ik alleen van naam. Ik heb er geen één gezien, uh -huh. zeg ik eerlijk. Maar dat, ja, die staat zo goed bekend en er zijn zulke goede verhalen over. En dat het voor kinderen was, vond ik ook heel erg leuk... En euh, nou, al die dingen bij elkaar zorgde ervoor dat ik ja zei. En een relatief korte speelperiode. Want als je zelf een cabaretvoorstelling maakt... dan speel je die toch al gauw anderhalf seizoen. Hmm. En dit is drie maanden. Dat is toch dat wel een ander over, verhaal. Dus te overzien. Ja. Ja, ja. Uh, ja. drie maanden en dan met, met de voorbereidingstijd. Bedoel ik ja, erbij, twee maanden repteren erbij. Ja, dus ja. vijf maanden. Ben ja. je bezig, maar wel op een heel leuke manier. Ja, dan ja. zei je al, je hebt eerder, eerder geacteerd, maar toch uh, dan dat solo achter je laten en in zo'n groep duiken. Hoe is je ja. dat bevallen? Nou, ik vind het echt een verademing. Ik ben, ik, ik vind het natuurlijk heel, ik ben heel blij dat ik solo, dat ik, dat ik mijn brood kan verdienen met solo cabaret maken. En dat het wordt. Weet je wel, dat mensen er naartoe komen, dat vind ik allemaal echt te gek. Dat ik die positie heb verworven inmiddels. Maar ik ben, hou ook heel erg van dingen samen doen. En zeker dingen met muziek. Dus ik haal mijn hart op. En het was ook nog eens in Rotterdam. Dus ik reed heerlijk Amsterdam uit s ochtends. En dan kwam ik in Rotterdam dat ik lucht, ruimte, ah. andere mensen. Echt heerlijk, heel Is dat welkom. anders, ja? Meen je mee dat nou? Er, ja, een, dat is toch wel. Ja, Rotterdam is wel echt een andere sfeer. Een andere ja. atmos atmosfeer, ja. Ja. ja. Absoluut. Ja. Ja. Waar zit het dan in? Nou, het het was ruimer. Ruimer en het hmm. was op maandagochtend bijvoorbeeld gewoon stil. In Amsterdam zitten mensen dan toch al... Het begon begin november, toen was het nog redelijk lekker weer hier... Zitten mensen in Amsterdam toch al gauw op terrassen weer over allerlei dingen? En in Rotterdam zijn mensen gewoon aan het werk, ja. echt rustig. Ja. En gewoon een hele andere in de wereld lucht. in Rotterdam. Ja. ja. ja. <laughs> nee, ik, uh, het goed. was uh, ja, heel welkom ja, goed in mijn leven. Ja, het is grappig dat jullie allebei, dus nu even de stap naar. En naar ja, we kunnen elkaar acteer. niet zien. Die heb maar ik net uitgevogeld. Speel... Nee, dat, dat, lukt ja, dat lukt niet. niet. niet. Ja, wat, ja, maar... wat voor rol speel je? Nou, ik, speel, ik begin uh, een moeder te spelen van de jongen die in de. was gespeeld door Gijs Naber. Op een he heel erg leuk, trouwens. Goeie acteur. Hmm. En. Um, ik begin als zijn moeder en dan verdwijnt hij in de wasmachine. En dan komt hij bij op zee. Hoewel toch maar de vraag is of dat allemaal echt gebeurt. Maar hij begint aan een trip. En dan ontmoet hij allerlei figuren. En dat zijn allemaal dubbelrollen van de mensen die, in, die je in het begin ook gezien hebt. Van de buurvrouw en de vriend van de moeder die niet aardig tegen hem was. En hij is eigenlijk heel ongelukkig en hij voelt zich heel erg alleen. Maar dat geeft hij niet toe. Hij wordt er heel baldadig van en maakt het iedereen eigenlijk moeilijk. En dan leert hij natuurlijk van alles op die trip. Maar het is niet zoetsappig of zo, maar... Het is een dat beetje een soort, soort geweest, trouwens. een soort, soort uh, odysseze Ja, bijna, die, ja die, die, het, uh, ik vind het vooral op... Uh, dat woord wordt vaker gebruikt, maar dat komt volgens mij vooral door het water, maar ik denk vaak aan Alice in Wonderland. <laughs> rare figuren die hem leuke dingen bijbrengen en één vrij serieus figuur die hem een soort van vriendschap bijbrengt. En ja. wat dat is eigenlijk, een, uh, je openstellen. Ja, vriendschap met een zeekoe, moet kunnen. Ja, maar ja. vooral dat type... Kijk, we spelen echt types, hè? Gekleurde, Hoe zeg je dat? Uh, Uitvergroot. Karikaturen ja. bijna. En dat is natuurlijk ook wel iets anders dan echt... Ik heb niet één karakterrol waarin ik me ontzettend verdiep. Dus wat mm -hmm. dat betreft is heeft het ook wel raakvlakken met wat ik eerder heb gedaan bij kopspijkers bijvoorbeeld en, ja ja ja, ja. En je, je, je, je merkt ook dat je, je je kunt volgens mij nog wel iets van je cabaretverleden kun je, of uh, je cabaret mm -hmm. uh, aard kun je erin kwijt ja, je, zeker. op een gegeven moment had je het over een nigger bitch. Ik denk nou, dat dat stond niet <laughs> ja, in de oorspronkelijke dat tekst van moest erin. ja ik ben toch al een rappende papagaai. nou dan kun je nigger bitch niet laten liggen ja. <laughs> ja heb je die vrijheid ook om inderdaad uh, dat soort uh, dingen toe te nou, voegen? nou tijdens het repeteren werd, werd al vrij snel du het wordt geregisseerd door Nick Kortekaas die eigenlijk heel erg een man van de is, hij, is decor, hij heeft wel vaker dingen geregisseerd, maar hij is van huis uit beeldend kunstenaar en decorontwerper. En hij heeft ons heel erg vrijgelaten in zelf dingen toevoegen. En in het begin was de papegaai alleen nog maar een assistente van de piratenvrouw. Maar toen heb ik gezegd, ja, hij doet me heel erg denken aan hoe Don Duins... want die heeft het geschreven, hoe die het geschreven heeft. Aan je hebt van die rappers, dan heb je de hoofdrapper... en daarna staan vaak mannen met, die, met hun broek op woordjes. hun knieën ja. bijna. Ja. En die dan drie die zeggen alleen maar je, je, je, af en toe. En toen dacht ik, ja, dat papagaai moet dat gewoon doen. Die moet af en toe beginnen met je, yeah, je, yeah, en dan nee. alleen maar dingen herhalen. Ja. En dan heel stoer kijken de hele tijd. Ja. We, we hebben een, een, een liedje, althans, we gaan een stukje van Blub gaan la laten Ja, daar worden. ben ik uh, Karel, de, ja. de halve vis. Ja. <tied> Nu allen mijn droevig relaas Hoe ik verwerkt van mens tot aas Twee jaar geleden liep ik langs de kust De zee aan mijn voeten gaf mij rust Tot een paar handen ijzig en koud Mij plotseling greep en trok in de zee Mijn kop ging eraf en zoiets raars, plots was ik half mens, half baars. Ja, dankzij dit nare mens, dit gratend gedrocht zonder grens. Viel ik ten prooi, ach helaas, aan dit akelig experiment. Blub, blubbels, blub Ik ben een mensige vis Of een visige mens Wat is er mis Met mij dat ik zo moet lijden Vertel me waar hoor ik thuis Blub, blub, blubbels, blub Dat zou me pas verblijden Maar ik herken helaas... Ja, dat is een uh, ander karakter wat uh, vervolgens de melodie overneemt. Maar dit, dit was jouw relaas. Je bent een soort half mens, half vis oh, die, ja. die, die uh, Door de min ontvoert. Hè? Ja, ja, ja. Het is een, uh, wat dat betreft ook spray, uh, sprookjes, uh, elementen die er natuurlijk uh, in zitten. Mm -hmm. uh, ja. um, um, krijgt, krijgt dit ook wat jou betreft een vervolg? Net als dat Erik misschien op den duur ook alweer iets met Scooch gaat doen. Uh, denk jij van, ik wil volgende keer uh, als ze me mm -hmm. vragen... dan hoef ik er minder lang over na te denken, of...? Nou ja, ik sta er wel open voor, maar dat ja. heb ik altijd ge, ge, gevonden van mezelf. Want mm. ik vind mezelf toch wel een soort van kleinkunstenaar. Eerder dan alleen maar solo cabaretier. Mm. Dus wat dat betreft uh, is het allemaal welkom, ja. ja. Kom uh, maar op. Wat zeg je? Kom maar op. Kom ja. maar op. Ja. Ik hem half in, want ik vond nu... het een beetje overboven. <laughs> u kunt nu bellen. Nee, maar je gaat, ja. je gaat wel weer cabaret op volgend jaar ja, met Erik. Jaar, ja. Dat wou je toch vertellen? Is het de bedoeling? Ja. Nee, ik dacht, we moeten even de tijd van de bellen vullen. Dus dan kom ik het vast aan. We <laughs> het aan het eind niet te doen. Nee, ja, hey, dat is maar nog maar heel kort bekend. Maar we gaan bij de VARA weer de, de, de oudejaarsvoorstelling doen op 31 december. Er zijn er natuurlijk tien. Maar die avond op Nederland, wat is het, één of drie, eh, om, om negen uur. Dan gaan wij, net als vorig jaar, toen heette het gedogen hoop en liefde... Mm -hmm. Uh, nu gaan we weer naar een nieuwe titel op zoek. De Weet... teksten van Jeroen van Meerwijk. Jeroen uh, gaat waarschijnlijk wel meeschrijven. Ja, we schrijven het allemaal zelf eigenlijk. Mm. Uh, van der ja. Laan en Woe zullen we meedoen. Sanne doet weer mee. Uh, waarschijnlijk Oensjoeman groot. Dus we hebben weer een ploeg van mensen die elkaar heel goed kennen. En 2012 belooft toch wel een jaar te worden. Ja. <lacht> ja. Je bedoelt met veel... Met veel stof. Ingrediënten. Ja. Zoals dit jaar ook natuurlijk. Dit jaar ook ongelooflijk ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, Joep mag het allemaal opknappen nu. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Maar volgend jaar zal het ook... Er ja. zal uh, genoeg gebeuren. Ja. Even terug naar, uh, naar Woestwater nog in, uh, in Rotterdam. Uh, uh, reacties van het publiek. Altijd leuk om te laten horen wat we mensen oh, van de voorstelling vinden. Oh, ik ben vormen. heel benieuwd. Ja. Uh, een hele leuke voorstelling. Vooral voor jong en oud. Ja, leuk. Superleuk. Uh, toen en nou. de stiefvader van en van stil en toen die zei pauze, dat vond ik zo grappig. Wel leuk, het was wel, wel soms een beetje kinderachtig dat je denkt van, nou, dit is toch wel een beetje mijn, mijn leeftijd voorbij. Ze zeggen het is wel voor 8 plus en zo, maar er zat wel wat uh, grappen in voor volwassenen meer, vond ik wel. Maar ja, hartstikke leuk, heel ja. geinig. Leuk gemaakt, ja. mooi gemaakt. Nou, ik vond het echt heel spannend bij toen hij in de wasmachine was en toen hij op de zee aankwam. Nou, ja, toen was het eerst een beetje rustig en... Ja, op een gegeven moment begon het spannend te worden. Ja, je moet wel goed blijven opletten, want het is wel verrassend. Leuke dingen onder water. Je moet wel goed blijven kijken, er gebeurt een hoop onder water. Wat vond je het leukste wat je gezien hebt vanavond? Uh, op dat in uh, Paradijs. Dat, was, dat waren twee dikke mensen die dan aan het schelden waren en heel erg met, uh, uh, met hun ja, piemel en zo. En met hun vagina heel erg raar aan het delen met een blaadje ervoor. Dat is heel erg grappig. Daar ja, heb ik wel heel erg gemakkelijk weten. Ja, blote mensen doen het altijd goed op het podium, hè? Ja. ja. ja Blijft ja. maar weer. Wil ja, ja, je nog zijn, uh... verder nog reageren op deze uh, uitspraken van uh, bezoekers? Nee, ja, het is toch voor kinderen. Maar ja, wel dikke blote mensen op het podium. Het ja. viel me overigens op dat de, de, de vormgeving... dat het heel simpel is gehouden. Want uh, uh, het Rode Theater, zoals gezegd... heeft dus een traditie met groots mm -hmm. uitpakken. Het is mm -hmm. eigenlijk behoorlijk... Klein dit. Nou, dat meen je niet. Ja. Vind je dat echt? Ja, nou, ja, maar vier acteurs op het podium doen. Oh, dat ja, maar ja. de decors zijn overweldigend, ja. toch? Dat zijn nee, maar, enorme maar, maar, tableaus zijn Ja, dat... maar golven bijvoorbeeld, dat is allemaal heel simpel gehaald. Ja, expres. Met... Ja, houdt je touwtje. Als het te technisch werd of te, te smooth, dan zei de regisseur. Nee, houd je touwtje moet het zijn. Ook met de televisie. Moet echt iemand met een. Je moet letterlijk met een touwtje, zo'n houten bord omhoog... en dan komt er iemand met een spaanplaat met zijn hoofd erdoorheen... speelt dan de nieuwslezer. Dat ja. moet het wel zijn. Ja, ja. Dat is allemaal Express. bewust. bewust ja. Uh, ja. Ook karikaturaal bijna. Ja, als je allemaal high techno wil... dan moet je maar iets anders gaan doen in de kerstvakantie. Maar dit is, uh, ja. nee, het is gewoon een fantasierijk uh, beeldverhaal. En dat, uh, ja, dat lukt toch, vind ik wel... Met die houtje touwtje ook. Ja, goed. Uh, Dank je wel dat je hier was. De voorstelling Woestwater met Gijs Naber, Sylvia Porta. Die ken ik trouwens helemaal niet. Grappig is dat. Ja, terwijl dat, ja dat zijn ja. allemaal van die stille, hele goede acteurs. Die, daar had ik het net met Erik over. Die werkt ook met mensen. Die zijn gewoon 20, 30 jaar heel goed acteurs. Sylvia Porta, Lucas Smolders en de twee andere hoofdrolspelers. Ja, die doen gewoon in stilte, in theaters heel goed werk. Ja. Kabinet. Dat u tegenwoordig ja, ja. Tot en met 8 januari in de Schouwberg in Rotterdam woest water. En daarna volgt een uh, tournee door het land tot en met begin maart. Goed, dank jullie wel. Uh, Sanne bedankt, Erik bedankt, uh, Dana jij bedankt voor de, voor de films. Um, en Felix voor de muziek. Ik weet niet of hij nog... Hij is al weg, hij is al weg. Hij is onderweg naar de volgende gig. Uh, straks uh, in het volgende uur van Opium, volgende half uur eigenlijk... schuift Gerbrand Bakker aan... die voor het uh, winterboek verhalen en gedichten schreef... over zijn meest geliefde seizoen. En ook nog... Uh, uh, andere schrijvers aan het werk heeft gezet. En voor de bus bellen we met de mannen van Jurk... Jeroen van Koningsburg en Dennis van der Ven. We treden vanavond op in Groningen met hun kersttoer En uiteraard ook de 80 seconden. Straks na het journaal van 4 uur. Tot zo. Opium. Avro. De Arabische lente was het nieuws van 2011. We We In Bureau Buitenland een terugblik op het jaar van de opstand. De betogers hebben vandaag omgedoopt tot vaarwel vrijdag. In de hoop dat president Mubarak vandaag dan toch echt gaat vertrekken. Met Arabische gasten, live muziek en een reportage uit Egypte. De angst is voorbij, maar de revolutie is nog niet over. Beleef een Arabische kerst. Morgenavond...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 Dit is Radio 1.